Eefje kunnen met het NOS Journaal. In de stad Jalalabad in het oosten van Afghanistan... is voor de tweede keer in twee dagen een zelfmoordaanslag gepleegd. Er zijn zeker 19 mensen omgekomen, 60 mensen raakten gewond. De aanslag was gericht op Afghaanse militairen, Taliban-strijders en burgers... die samen het suikerfeest aan het vieren waren. Vanwege de afsluiting van de Ramadan namen het Afghaanse leger... en de Taliban eerder een staakt het vuren in acht... Na de aanslag van gisteren, die aan 36 mensen het leven kostte... werd het staak het staakt-het-vuur eenzijdig door Afghanistan verlengd. De Taliban weigerden dat. De zelfmoordaanslagen in Jalalabad lijken het werk te zijn van terreurgroep IS... die sterk in de regio aanwezig is. De taxichauffeur die gisteren in Moskou acht voetgangers aanreed... had al twintig uur niet geslapen, heeft hij gezegd tijdens een verhoor. Hij zegt dat hij daardoor in slaap was gevallen achter het stuur... De 28-jarige chauffeur stond te wachten in de buurt van het Rode Plein. Plotseling draaide zijn auto de stoep op. Acht mensen raakten gewond toen ze geschept werden. De man rende vervolgens weg naar eigen zeggen... omdat hij bang was voor de reacties van omstanders. Korte tijd later werd hij opgepakt. Artsen zonder grenzen vindt dat Italië en andere EU-lidstaten... schandelijk gefaald hebben in een omgaan met de migranten op het schip Aquarius. De hulporganisatie Bedankt Spanje... Daar mochten de migranten aan land komen, nadat Italië en Malta hen de toegang hadden geweigerd. De ruim 600 migranten van de Aquarius kwamen vandaag aan in Valencia. En Mexico heeft voor een stunt gezorgd op het WK voetbal. Het land heeft in zijn eerste groepswedstrijd regerend wereldkampioen Duitsland verslagen. Het duel eindigde in 1-0. Lozano scoorde de goal voor Mexico in de 66 e minuut. Duitsland kreeg in de tweede helft nog een paar goede kansen, maar wist niet te scoren. Het weer nog. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het vrijwel overal droog. De temperatuur daalt naar zo'n 12 graden. Morgen en dinsdag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het iets warmer. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. Met nu de Nightwalk. Dagavond. het beste van dance en R&B in de mix. De mix. The mix. The mix. The mix. VFM's Nightwalk. Presentatie radio Mario Zandvoort. Met onder andere de party update. Nightwalk 10. Showfacts En u mixer uh, Fuck the neighbors. Pump up your stereo. N.W. Nightwalk. The on-air dance show. Dance for FM.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 CFM. CFM.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 See Remember? -hmm. Je zien. Is dat bekend als het meisje van mijn dreams Ga je mee, ben je daarvan hey ho, hey ho. Ik was al lang met je bezig hey Baby girl, ik ben al lang uitgekeken Op al die wijf en ik wil niets van ze weten hey girl, Ik wil ik wel jou als mijn vrouw in mijn leven yeah. Want je bent fris en ook niet maar een beetje Weet yeah. hoe laat het is, laat mij een beetje testen yeah. Je wordt niet vergist, ik wacht op je zegen oh. Je hoeft alleen maar dat jou wordt te geven Dit is een ander.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 I'm living, so we turn it, turning up. it up. Yeah, we turn it up. ain't got no tears in my body. I ran up a boy. I like it, I like it, I like it. Don't matter how wet, wet, who tries it, we out here vibing. We vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop. Now. Can't stop, so shut your mouth. The colors in you, I see them too And boy, I like them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 Maar er is ook geen scheiding. Dus uh, nou ja, we gaan allemaal een beetje afwachten hoe of wat allemaal. We zijn al 19 uh, jaar getrouwd, hè? Tegenwoordig in Showbizwereld twee uh, jaar. Misschien drie jaar, Max. Dan is het gewoon voor mij. Zie je even mezond voort, zometeen onderweg de party-update. Wat voor leuke feest waarom gaat op deze zaterdag 9 juni. Er is nog even muziek. Rudimental. op. Staat hooggenoteerd in de Nederlandse hitlijsten met.. Uh, These Days. Doe ze samen met Jess Clean, Moore en Dan Kaplan. Luister maar. to Hawkskin, bro.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 Mario Zandvoort. Mario Mario Zandvoort.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 Het om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website r.nl. Met onder andere in Area 1 Anderson Balbino, Hato, Nicky Bizzle, Patrick Ricks, Laila Tavres, Raoul Alexander. En in Area 2 uh, is het Bonita. En in Area 3 Urban Kizomba... met Dr. Feelgood en Fango uh, Manzambi. Voor meer informatie, check gewoon even de website uh,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 We hebben Vierplas Festival After Party. Het begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie zie ik de website declubstalker.nl. Met in de benedenzaal House and Techno met Fabian J, Bas Slop, Jeroni en D, de In de bovenzaal kun je disco, 80's, 90's, hiphop en R&B verwachten. En het is allemaal hosted bij Harm's Finest en Clash Records. En het is het officieel After Party...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 want, hè? Uh, eh, het schijnt bekend, te zijn. Maar over bij mij. Ik kom altijd, hè? Uh, eh, wel hier in de buurt, maar voornamelijk Amsterdam en verder weg. Maar uh, Haarlem, dat. Uh, nee, ik kom daar eigenlijk helemaal niet. Zie je wel bij al voor door met muziek? Want ik lucht weer veel te so veel. aan nu met Happy!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 En DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op ZFM antwoord. ZFM CFM. CFM.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 Dan is het tijd voor DJ Maamsen met zijn Global House 5. Ze zeggen blijf luisteren, tot zometeen na de break. you know if they move too quick oh, hey, oh, they're falling down like a domino all oh, the bars are men by the night they got the money on a bet, all crocodiles oh, hey, oh, does hey, oh, never that fit that on your cigarette tap it out the street bend your back shift your own then you pull it back like hard, you know oh, hey, oh, oh, only like, if you want to find Zaterdagavond. in Dead End